In Syrië zijn vandaag zeker 20 doden gevallen bij botsingen tussen het leger en anti-regeringsbetogers, zeggen ooggetuigen. Het moedigst was het in het Noordwesten. Toen de betogers daar het politiebureau aanvielen en het leger het vuur op hun openen, vielen volgens ooggetuigen zeker 10 doden. In het Noordwesten zijn veel militairen vanwege een strafexpeditie in de stad Jizu al Zo moeten de doden van 120 agenten en militairen die volgens de Syrische regering zijn omgebracht door opstandelingen. Duizenden inwoners zijn de Turkse grens overgevlucht. De Somalische minister van Binnenlandse Zaken is omgekomen bij een zelfmoordaanslag in zijn eigen woning in de hoofdstad Mokadishu. De dader was volgens veiligheidsfunctionaris een vrouw die ook is omgekomen. Het was de derde zelfmoordaanslag in Mokadishu in minder dan twee weken. Radicaal-islamitische milities die banden hebben met Al-Qaeda zouden achter de aanslagen zitten. Het laatste voormalige lid van de rode Armee-fractie dat nog vastzit, wordt vervroegd vrijgelaten. Birkit Hokkeveld was een van de leidinggevende figuren van de Duitse terreurorganisatie. Ze is tot levenslang veroordeeld voor de moord op een Amerikaanse militair... ...en een bomaanslag op een Amerikaanse legerbasis in Duitsland. Kolkenweld zit inmiddels 18 jaar vast. Volgens de rechtbank heeft ze zich duidelijk van de RAF gedistancieerd. In Groot-Brittannië is zonder veel ceremonie de 90ste verjaardag van prins Philip gevierd. Buiten Bakken in Palace speelde militaire kapel Happy Birthday... ...en er werden 62 saluutschoten gelost. Verder kregen van zijn vrouw koningin Elisabeth een nieuwe titelcadeau. Als Lord High Admiral is hij nu het ceremonie. De hoofd van de Marine waar hij die diende in de Tweede Wereldoorlog. En publieksactiviteit was er niet. Friedrich is inmiddels 63 jaar met Elisabeth getrouwd en is daarmee de langst in de in de Britse geschiedenis. Het weer buien met het kans op onweer, morgen eerst zon, bijna van het westen uit opnieuw buien en de graad op 17. Eerste pinkse dag meer zon en 20 graden, tweede pinkse dag regenachtig en met 18 graden opnieuw vrij fris. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort is de zomerheids. Dit is de zomer van ZFM Met nu. Zie we are coming to you. We are coming to you. In stereo, we want you to feel this. 5 4 3 2 1 And oh, well, anyway, here over. Love the icon. It's Alexa in Carlos... a remix? Twee uur lang zie je het. Wat gaat dat vanavond allemaal inhouden? Nou, we hebben weer een bomvol agenda. En bomvol is zeker betreffende de partykart. Want wat hebben we allemaal voor hete feestjes? Op het strand, in de stad, het maakt niet uit. Ze gaan allemaal voorbij komen rond die klok van 10 voor 10. Natuurlijk, zoals ze heel week hebben we ook de nodige nieuwtjes. Wat gaat er plaatsvinden? Waar moet je nu al voor in de rij staan? Om welbegeerde kaarten te bemachtigen. We is hier allemaal op een rijtje alle hete nieuwtjes die je werkelijk en natuurlijk heel veel hete nieuws Wel hits En de tweede uur Hebben we zomaar een kissmix van niemand minder dan Leo van der Weijden Wie dat is, dat hoor je straks allemaal Want we gaan hem ook nog eventjes bellen in de uitzending En dat doen we het eerste uur Kortom, halen we de komende uur hier op de 106.9 104.5 Op 7.6 Welkom op Stoffers Schootse Dansvloer Nu Alex Zegt. Free to go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 zing zingen aan antwoord. want het is zeker minder op bezig. Muziek is leuk. Ik de nu nog bij zingen. We wel een super Sunday. Sit hier en anniversary nu best Net als voor alle voorgaande jaren ja, ziet het er naar uit dat super Sunday wederom weer vroegtijdig uitverkocht gaat raken dat is al zondag, 12 juni, oftewel eerste piekse dag. Wel een super zondag. Haar liefde voor de house vieren met een line-up die alle topnamen van de Nederlandse house samenbrengt. Ja, dan wil je natuurlijk weten wat zijn die namen. Nou, ik heb er hier een paar. Sidney James, van Marciano, Gregor Salto, Hartwell, Quintino, Roog, Fato Gonzalez, en MC Chen, Melvin Ruiz en nog heel veel meer. Het wordt een evenement waarbij muziek, visuals, aankleding en ultieme party vibes samenkomen voor de 6-year celebration. Nou ja, dan zeg je wat is die complete timetable, want daar had je het al eerder over. Nou, vanaf 10 uur in het theater hebben we Mixed Crown. Gevolgd door Melvin Rees om 11 uur, om 12 uur staat Roog, ofwel de 1 helft van Hartzell. Dan hebben we om 1 uur Gregor Zaltoon, om 2 uur Sundery James en Ryan Marciano en om 4 uur staat Shermanology. En die heb ik laatst gezien in Bloemendeel En ik zou zeggen Helemaal gaaf Houd ze in de gaten en Het wordt natuurlijk groot door een MC En de MC van deze area Is MCG, MC Dice En er is een live uh, percussie Bij Cherokee En Mitch Crown Dan hebben we nog een uh, ballroom En daar is het feest vanaf 11 uur Met Vince Moomin behind the decks En dan denk je nou Dat klinkt wel leuk Maar we dachten van hard wel om 1 uur om het af te maken, Lucia voort om 2 uur. Dan hebben we nog Quintino om 3 uur. En om 4 uur staat Vato González en MC Chen. En wordt gehost door MC Roga. Ja, de, je hebt de kluisjes die kun je uh, gewoon... Uh, Achter de kaartcontrole, dus dan kun je alles veilig wegbrengen. Ja, de kaartjes, die zijn in de voorverkoop 28,5 euro. En ze zijn niet meer verkrijgbaar via supersunday.nl. of bij Primera en alle free recordshops. De minimumleeftijd is 18 jaar. En het is verplicht om je legitimatie bij je te hebben. Hier gaat om gevraagd worden. Geen idee is geen entree. Wil je meer informatie? Het kan haast niet anders. Je hebt het hier al gehoord, bij zie je het. www.supersunday.nl en de kaars zijn ook toch gaan tickets schudt en als je nu die lijn op ziet, Rollen zeggen we dan. Zo zullen dit nieuwtje en, Ja, ik heb zin om een lekker zomerse plaat uh, te gaan draaien. En als je aan een lekker zomerse platen uh, denkt, dan denk je aan maar aan één ding Ibiza. Nou, geloof me. Deze plaats van Ray Fox, de trumpeter. Die heb ik heel lang allemaal op mijn verlanglijstje staan. En uiteindelijk is hij hier, op Sanford Grootste Dansvloer, Ray Fox. Gaat ze een nieuwe Ibiza knallen? Ik ga hem heel vaak voor deze zomer. Tot een uur! See it! Top 6-9, 104.5! See Hebben. Dat kan helaas ook gebeuren. Dan ga je altijd even de uh, tijd In En dan weer, ons klokje. Luister, Luisteren niet terug. Luister, Zij gaan nog een keertje luisteren. Oh, nog een keer. Oh, nog een keer. Ja, zie je het en zie je hem maar dit gaat wat voor tafelplaat helemaal lekker meer van dit soort muziek en wil ze van Eline en Eline zegt wow heerlijk die trompet het we gaan er vaker draaien ik denk dat we zomaar al komen de voorbij zou komen hier op de nummeral Tijdens de zet van House Creek, want het is weer zover House Creek van Brabantse Zand naar Bloemendaal aan zee Ofwel, de eerste editie van House Creek House Creek Festival 2012 ik hoop dat je erbij was. Want dat was uh, een waanzinnig succes. Ja, En voor wie het gemist heeft. Zelf geen genoeg kan krijgen. Van Housecake Bureau en Eriki. Zondag 12 juni. In, in de ranting bij Beach Club Fuel. Bloemendaal en zee natuurlijk. Voor wie je het nog steeds niet weet. Of BLM 9. Voor de mensen die echt onder de stenen hebben gelegen. Want van 3 uur s middags. Tot 11 uur in de avond. Ja mooi meegenomen. Deze feestdag wordt gevolgd door een Vrije Pinkse Maandag. Dat wordt ons dus Beter, heeft geen team, zoals bij Houseweek Festival uh, het geval was, maar toch drie dikke uren lang draait Houseweek tijdens de Pinkster editie bij Beach Group Fuel. Ook hier kan een full-on-show verwacht worden waarbij muziek, video en lichteffecten synchroon gaan. Oh. Mussie! dat zijn de overal spelers Rogue energie. Ze verschijnen in overblindende over de top lidpakken waar de toppers nog een puntje aan kunnen zuigen. Voor de Warm -E Up en Cooling Down hebben de big boys een aantal van hun favoriete artiesten gevraagd. De, die de DJ moet gaan bemannen Ja, en wie zijn er dan? Nou, Panic ik zie hier zijn Crew Venedics, van Buren, de andere helft uh, Of de, de broer gewoon van de oog En niemand minder dan René Ames als kerstel op de kregen verzorgde dikke drama, drijf mee show de klotsgekke heks in een eigen knussen area. Ja, dat willen we natuurlijk weten, hebben we kaarten nodig? Jazeker. De voorverkoop gaat als ontrein en de kaartjes kosten 15 euro exclusief een fee via wwhousweek.nl of via www.beachclubfuel.nl. Er worden zo'n 500 kaarten achter de hand gehouden. En die gaan 12 juni vanaf 3 uur in de middag gaan ze in de ja zorg dus dat je op tijd bent want ja de deurprijs bedraagt 20 euro dat is nog even een tikje meer natuurlijk en ja vol is vol dit wil je ze niet missen de, dit huis kwijt duwt met gek van beuren groef uh, net Phonic Funk en rené ames Zorg dan dat je die kaarten in huis haalt. Kaarten zijn ook onder meer te kopen via Logic. Nou, halen die kaarten. Het wordt nog een drukke Pinkster zondag. Zometeen meer! En we gaan zometeen eventjes bellen met niemand minder. Als de one and own. Mr. Slim FM, Mr. Clubin. En weet je al hoe we het hebben? Hoort het zo! Nu eerst! Deze lekkere plaats. Hemelset Collective. Midnight Punt. Uh. Een hele lange grote partykijt. Ik denk dat het kan wat ik van dit is. The biggest part of the big part of the big part of the big part of the big part エスタンガスのレッチナー<音楽><音楽> Zin zin zin zin zin zin zin zin Weet jij dit ook wel een lekkere plaats. helemaal zat Klinkt erg lekker inderdaad Lekker groovy sound? Ja Daar ja. hou jij volgens mij wel van Ja, dat is wel een beetje mijn ding inderdaad ah, Oké okay. Ja, en voor de luisteraars die het nog niet weten, die hebben aan de lijn? Goedenavond Leo van der Weide. Ja, goedenavond <laughs> Ik zei al Mr. Clubbin! Ja, dat ben ik ooit geweest! Nu. Dat ben je ooit geweest? Ja, misschien mensen in het ver verleden dat ze zijn overgeschakeld op Siert? Kan allemaal. <lacht> nee, ik heb inderdaad ooit bij, bij Slemme Veld de productie gedaan zeg maar, van het programma uh, Jouw Tegenhanger, zeg maar, de, uh, En uh, je ja, hebt een in en drie gedaan. Nou ja, ik kende jou uh, daar, daar nog in ieder geval van. Maar wat doe je tegenwoordig allemaal? Draai je, produceer je? Ik ben eigenlijk vanuit FNFM naar het draademaatsen bijgestaan, naar News Records, in Hilversum. En daar ben ik nu verantwoordelijk voor de promotie van al het product. Dus ik ga langs de radiostations, ik voorzien dansprogramma's zoals we van van onze nieuwste releases. De zette track zeg maar. En daarnaast doen we wat perspromotie, wat televisiepromotie. Dus ja, dat doe ik nu. Draaien, wat pitje. Gewoon omdat ik er uh, een stuk minder tijd voor heb dan ik zou willen Maar uh, ja, deze baan vergt ook uh, behoorlijk wat tijd om ja, ook nog een keer in het weekend van huis te zijn Dan wil je ook wel een keertje gewoon lekker thuis op de bank ploffen. Inderdaad, daarom. Dus nee, het is gewoon heel wat een lage pitje En uh, uh, ik draai nog uh, zo uh, nou, dat zijn twee keer per maand ongeveer in de kroon uh, in uh, Amsterdam op Dremeltijn Naast de escape, gewoon voor de mensen die het nog niet, steeds niet weten. Inderdaad, ja, naast de escape, uh, en, uh, ja, dat is echt hartstikke gezellig, hartstikke leuke trend. Uh, je kan daar uh, zulke leuke platen draaien eigenlijk um, en je kan gewoon echt lekker blijven house'en. En mensen vinden het fantastisch, dat is het mooie, dus je kan gewoon echt leuk naar doen. En dat is erg leuk om te doen. Je kunt er gewoon alles draaien wat je maar wil. Ja, mensen komen en een keer alle vragen van joh, heb je Britney Spears of Michael Jackson? <lacht> maar, uh, in de remix. Mag ik, mag ik vrienden laarzoen dan zeg ik uh, nee helaas vandaag niet. En uh, nee, maar dat, dat zijn slechts enkele. Mensen vinden dan, uh, toeristen, tenminste het toeristen, het zijn mensen uit Amsterdam, het is er echt een middel zeg maar, van, uh, van, uh, van alles en nogal op het publiek. Maar als je daar gewoon uh, een mooie afwisseling doet van de wat bekendere plaatjes, de wat de, de, de, de, de, de gevoelige dingen zeg maar in combinatie. Als je met een uh, mooie uh, gezellige house, ja, dan gaat het er helemaal los. Nou, dat is toch altijd gezellig? Dat is wat uh, de bedoeling uh, is. Want ik was laatst in bloemendeel en nou iedereen is om met zijn BlackBerry uh, te pingen, ja. maar echt losgaan, dan zou uh, de top uh, DJ staan, maar het ging niet los. Nee, maar dat, dat zie je toch steeds meer. Het is niet normaal. Mensen zijn met zoveel meer zaken bezig dan eigenlijk gewoon lekker dansen. En ik moet zeggen maar dat, maar dat, in je echt, dat het in de klant echt een zin meevalt. Dus, gewoon een gezellig publiek. Ja, het is echt gezellig publiek. Zelf gevarieerd. Uh, uh, de verhouding man-vrouw, erg belangrijk. Zeker, zeker. Het is, is zeker erg belangrijk. Dat, dat is daar altijd wel goed. En als je het heel gezellig houdt, dan blijft het. Vanuit welke oogpunt? Uh, do do? <laughs> nou, De verhouding is altijd erg goed. Ja, kijk, ik ben een man, dus ik zie altijd lieve vrouwen als mannen. Ja, nee zeker, maar je hebt veel tenten, je, je hebt veel te veel mannen. En dan, dan, dan merk je gewoon inderdaad dat, dat de sfeer gewoon een stuk minder is. En uh, als er goed op wordt gelet, en uh, dat zouden veel producenten een keer goed moeten doen, dan denk ik dat het een stuk gezellig wordt. Dat uh, weet ik haast wel zeker. Ja, dat is goed hey, maar jij bent uh, bij uh, Nieuws en ik krijg net een persbericht binnen. Jullie gaan ook televisie doen. Ja, wij gaan ook televisie doen, inderdaad. Um, ja, YouTube is natuurlijk een kanaal zeg maar, voor, uh, voor uh, wat je eigenlijk zelf gewoon kunt beheren. En uh, ja, wij hebben een aantal hartstikke mooie boekbeelden bij ons uh, uh, in stand zitten, waaronder Dr. Letty was. Wat echt het boekbeeld is van, uh, van nieuws. En uh, we hebben hem eigenlijk, uh, die eerste aflevering, uh, al met hem gedaan. Uh, toen hij Andresilie heeft gedaan. En uh, het is echt de bedoeling dat we... Gewoon op regelmatige basis, zeg maar, dit soort kijkjes geven uh, achter de schermen in uh, hoe gaat het, uh, nou echt achter de schermen bij een platenmaatschappij, hoe gaat het achter de schermen bij een DJ. Want jij ziet hem alleen zeg maar onsteeds, maar hoe komt hij daar en wat doet hij daarvoor en hoe bereidt hij zich voor, en dat zijn zeg maar die dingen achter de schermen die we heel leuk vinden, om ook laten zien uh, aan, aan het publiek. Dus vandaar een eigen televisiekanaal. Oké, okay. ja, ik denk nou ja, misschien uh, toch wat meer echte televisie. Ja, YouTube, dat is natuurlijk een ja, nou, a.d.m. Die kabeltje erin. Ja, maar dat, dat is het een kanaal. Nou. Tegenwoordig is dat bijna gewoon televisie. Dus het mooie ervan is dat iedereen eigenlijk zijn eigen televisiekanaal kan maken op YouTube. En je kunt gewoon on kun je gewoon dat wat jij wilt kijken, bekijken. Klopt. Ja. toevallig vanavond nog op het 8 uur On-demand, dat wordt de toekomst. Ja, maar dat is het ook. En Iets meer. En ik denk dat je dat ook gewoon ziet uh, in, de, in de consumptie van muziek is dat ook heel erg uh, sp naar Spotify. Kijk daarnaar. Uh, als jij denk ik avondje met de vrienden thuis zit en leuke plaatjes uh, luisteren. dan uh, ga jij niet uh, een TMF bij wijze van spreken of een MTV aanzetten om te wachten tot dat leuke plaatje voorbij komt. Dat dus je moet dus YouTube uh, aanzetten en meteen dat uh, plaatje opzoeken of op Spotify en daar meteen dat plaatje opzoeken zodat dus je direct kunt draaien. En dat is gewoon het ondement uh, wat uh, nou, ja, uh, televisie heeft natuurlijk ook steeds meer. Dat gewoon je kunt kijken via uitzending gemist. Ja, dus waarom zou dit, die muziek ook niet uh, zo, uh, zo veel verder gaan? Zeker. Ik denk ook gewoon uh, de toekomst is. dus. Misschien heb je het nu al eigenlijk. Dat denk ik ook wel, ja. Dat, uh, het wordt steeds meer en meer. Dus, voor ja. één keer eventjes uh, voor de luisteraars waar je de nieuws YouTube uh, kunt vinden uh, dat is uh, heel makkelijk hoor, www.youtube.com slash nieuwsrecords nou, dan uh, nou, ga je hem zeker vinden, dan ga je hem even vinden, dat is leuk vandaag erg leuk, leuk, erg leuk altijd nou, ik kom toch nog eventjes bij de persoon Leo van der Weijden en zelf nou. Het komen uh, twee uur zie je het, heb jij een hele fijne mix, de summer mix, de pre summer mix. Ja, ik uh, vind het uh, leuk om gewoon eens in de zoveel tijd een, uh, een, een mix te maken, als ik weer een goed een, een plaat heb, dan uh, vind ik het mooi om een goede mix achter elkaar te zetten. En uh, ja, ik had zoveel fijne platen deze keer, dat ik echt dacht van nou, dit moet weer gewoon een mix worden en uh, ja. Vandaar dat ik hem uh, lekker in elkaar heb gezet, een uur lang, zeg maar, ja mijn favoriete van uh, van dit moment. Oké, okay. nou ja, voor de luisteraars, je kunt hem nu gewoon lekker luisteren straks op de radio, maar mocht je hem thuis ook willen hebben, hij staat ook op jouw Soundcloud. Ja, heel makkelijk, soundcloud.com slash Leo van de Weijden. En uh, Leo van de Weijden, uh, Weijden is w e i d e n en dan ga je het zeker vinden en hij is te downloaden voor die YouTubers. Oké. Hé Leo, mag ik jou hartelijk bedanken voor dit korte maar krachtige interview? Jij bedankt Leo. Ja, dat doen we altijd graag. Hé, en ken jij ook de nieuwe Roger Sanchez plaat al? Worldwide. Ja, daar heb ik iets van gehoord inderdaad. Ja. Daar heb jij iets van gehoord? Ja, ik zag het graag vandaag. Ik heb niet gehoord. Maar ik ben heel erg wat van Roger De gedaan. Nou, dan moet je hem gewoon eventjes. En schakelen we op See of See It op Zandvoort. Want dan hebben we nu de nieuwe Roger Sanchez 4K SC Flip Tight in Mobbin Master. Worldwide. Dit is See It. Tot aan 11 uur. Hou hier. <muchas> Link, Come on. BBBC servants, <laughs> multimodal <laughs> I'm Flipside, Zipsy flip side and Moby Master Worldwide, you'll have Steven from Fortune het programma waar de hits gemaakt worden. ja, Work Sanchez... Die komt hier net uit. En dan wil je zeggen, waar is hij dan? Ja, Ministry of Sound presenteert Roger Sanchez. Al Sanchez. twee decennia dicteert het Britse Ministry of Sound wereldwijd de dance-industrie. Met honderden evenementen en tientallen hits en compilatiealbums per jaar. Sinds de opening van de eerste club in 1991 heeft Ministry of Sound zich tot een waar merk weten te ontwikkelen. Het samenwerk met de grote Artiesten ...uit heel de wereld. En ja, 2011 is een ware mijlpaal voor Mystery of Sound... ...omdat dit jaar in het teken staat van Mysteries 20-jarige bestaan. Dit jubileum wordt gevierd met exclusieve evenementen in verschillende landen... ...en limited edition producten die speciaal hiervoor zijn ontworpen. Ook Nederland mocht niet aan deze birthday bash ontbreken... ...dus heeft Mystery of Sound DJ-legende Roger Sanchez gevraagd... ...om op zondag 12 uur, dus aanstaande zondag... ...het scheveningse trant op zijn kop te zitten bij Boomerang Beach. Ja, Roger Sanchez Weekend niet de S-Man, is een artiest van wereldformaat die maar weinig toelichting nodig heeft. Met tientallen hits in de afgelopen jaren en tot op de dag van vandaag is Roger een goede bekende van Ministry of Sound, met wie hij ondanks nog de mega-hit Together had. Dit was een hit natuurlijk met Far East Movement. Ja, Roger Sanchez is dus de perfecte artiest om de verjaardag van Ministry of Sound te hosten op zondag 12 juni. Nederlandse bodem. Ja, vanaf 6 uur zal het helemaal losgaan. Samen met opbouwende artiesten als Becky Begovies, Cabrio en Castellon en Robbie Taylor. Ja, vier topproducers en DJ's uit eigen land. Die al langere tijd nauw met Roger samenwerken. Een geweldige line-up dus voor een unieke gebeurtenis op het Zwarte Pad in Scheveningen. Ja, Wil je kaartjes kopen? Die zijn te kopen ja, via Paylogic. En dan ga je eventjes naar het feest van Ministry of Sound ja het wordt nog een lastige keuze dit weekend als ik zo kijk naar de guide. waar moet je heen? moet je naar Roger Sanchez kaartjes 25 euro exclusief moet je naar Bloemendaal Zometeen meteen de guide. er komt alles voorbij waar je deze week moet zijn geweest deze Tribe! See it, don't see it, that's so Maar welkom ben je welkom in Club Air En de kaarten zijn 12 euro exclusief En ja, je kunt er komen via Paylogic De minimale leeftijd is 18 jaar En de muziek zou ik mee verwachten House, Tech House en Techno En de line-up is Juan Sanchez, himself leuk vinden, dan kun je altijd nog naar Sexy Bag in de Escape in Amsterdam. Vanaf 11 ben je welkom. Kaarten zijn 15 euro exclusief fee of 20 euro aan de deur. Kaarten zijn te koop via b -Logic in de voorverkoop. Doe meer weten wwwclap In de main area staat Urban Dirty House en Caribbean uh, met Diva Sheet, Diego Armando, The Freshman, Jean die en Roger Kit Q. It bij Cuba, En dan hebben we ook nog in de area 2 de Escape Deluxe, uh, Swarang Lobby, Kazeko Woman, Avion Boys en Zware Guys. How to dat is vanavond in de Patronaat in Haarlem. Mocht je een keertje niet willen lachen, doe je buren een plezier en ga lekker naar dit feest. Kaarten zijn slechts 7 euro exclusief en zijn te koop via Paylogic. De minimale leeftijd is 18 euro, maar wie vinden we daar? Paulie en Chef Roulette, DJ's Indie en Haantje en de mannen van Vetpot. En ik heb vernomen dat Secret Cinema, ook vanavond voor het patronaat aanwezig is Zorg dus dat je daarbij bent Nouvelle Controvers, dat is het feestje in morgen in de Club Air Van 11 uur ben je daar ook weer uh, welkom en de kaarten zijn 15 euro In de voorverkoop, exclusief via Paylogic De line-up oftewel Erik Eerdhuizen zoals zijn nieuwe alias is Victor Corral, en Damen Life Prunk Natuurlijk het feestje wat elke zaterdagavond plaatsvindt in de Escape Framebusters nou ja, 11 uur ben je welkom 5 uur word je er weer uitgetrapt nou ja, vriendelijk verzocht de pand te verlaten De line-up, onze resident Raymundo, Frederica was Costa ongezakt en de sexy mrs Duntia. In de Eclectic Deluxe vind je natuurlijk Danny. En de kaarten zijn 16 euro exclusief. Fee. Ja, dan hebben we een heel groot feestje in de cent in Amsterdam. Door uh, die Asian. Kaarten zijn slechts 15 euro exclusief. Fee. En daar staat een hele grote line-up. Daar komt die hard wel. We hebben Michael Mendoza, Tony Chacha, Mark Benjamin, Esperanza, MC Bokshi, MC FJR, MC Mikey Ja en er is een Mystery DJ. Het begint om 11 uur en om 5 uur is het ook weer helemaal klaar. We hebben nog een groot feest, Klik XL. Dat is vanaf 11 uur, ben je welkom in de Westerunie in Amsterdam. Kaarten zijn 16 euro en zijn te koop via ticketscript. In de line-up staan Michel Haai, Bart Skills, Olena Kadar Live en Ile Biet. En Olivier Wijter Dan gaan we naar de feestjes op het zon, uh, zonnige Bloemendaalse uh, stand. Althans, dat hopen we maar. Bij Beach Club Vroeger vind je. Sexy on the Beach. Om twee uur begint het. En dan hebben we ook een hele grote line-up. Avobroos, Vato Gonzales, MC Chen, Paul Puceri, Brian Chundro en Santos, Miss Sugarware, Carlos, Barbosa, Seductive, Chris One, Mikuel, O'Sara, Funky Floyd, Charita, Jade, MC DJ, MC Prime en MC Elton Jonathan. We hebben ook nog de Club Lovers area, uh, area met Punish, del Sol, Durap, uh, Luis Camero, Robin Roy, MC Dimitri, Nikita. Dan hebben we hebben ook nog een Urban in the house area met smash en aris plus Yeser Life en Geo. Kaartjes zijn slechts 10 euro exclusief via de voorverkoop en de voorverkoop is via Sea Tickets. Dan gaan we naar Bloomingdale, daar is Bloomingdale XXL deze zondag. Vanaf twee uur ben je welkom en daar hebben we in de lijnen de sunset stage met Michael Mendoza, Ricky Rivaro, Gennaro Enfila, Jess van D, Michael Mendoza en De Ancho. We hebben ook een full moon stage met Kegel Salto, de bingo players, glow in the dark, De Livia Riven en Aaron Kill en Nick Memphis. kaartjes zijn 15 euro, Exclusiefie en zijn te koop via sea tickets. Dan hebben we hebben nog een feest bij de Republiek. Rundle Fellowship Benefit Concert. Kaarten zijn 12,5 euro exclusief een fee. En ja, wie staat daar? Davy, Suzanne de Jong, a.k.a. Lily Road. The Hope Dealers, Joshua Walter, Ruben Seferd en Van Verstappen. Phoenix Funds Foundation en Maurice Zelecki. Dan gaan we naar Housequake on the Beach. De line-up is bekend. Fonix van Cruvinetics, Greg van Buren, Housequake en René A. مس. kaarten zijn 15 euro en aan de deur 20. Dan hebben we nog een feestje op het Bloemendaalse strand. Aesthetic. Daar staat Bartskills, Caballo en Liebe, Tom Ruig, William Kuam, Joko. En kaarten zijn te koop via Script. Dan hebben we een feestje van Lucien Ford. Heroes of House Music. In van Holland Beach Club Millionaires presenteerden daar het feest. Kaarten zijn 15 euro, exclusief fee. En en zijn te koop via Script. Dan staat in de line-up Lucia Ford, Leo Styles, René Amés, Michael Mendoza, Andy Jones, Michel Lima. Het wordt groot bij MC Ambush. Ja, wil je toch naar Scheveningen? Het kan allemaal. Dan staat daar Roger Sanchez natuurlijk bij Boomerang Beach. Kaart zijn 25 euro, exclusief fee en zijn te koop via Paylogic. Maar dan heb je in de line-up Roger Biggie Biggie Fish, Gabriel en Castellan en Robbie Taylor. Het laatste feestje is de Super Sunday 6 Year Anniversary bash in de Utrecht in de Central Studios. Om 10 uur s'avonds begint dat. En om 5 uur is het afgelopen. Met Sudbury James, Hard Soul, Germanology, Midground, Melvin Reese, Hardwell, Quintino en heel veel meer. Ja, is het genoeg? Nee. We hebben nog als laatste feest de, de Slam F, de 69 Slam, Pizza Beach Festival bij Beach Club Vision. Waar we natuurlijk kaart voor hebben weggegeven. En ja, zijn maar liefst 20 euro waard. En aan de deur 25 euro. Met de line-up: Kort Weineman, Dessel, José, Renji, Dennis van Dutch, Mike S., Richard Durand, Raoul Koelman en Supercell, Miss Melody en Jurgen. Maandag kun je uitslapen. Genieten van deze zondag, zaterdag en vrijdag natuurlijk. Dit was de partykind. Tot zover. Zometeen na die klop van 10 uur. Have we have the enige echte Leo van der Weijen here in the mix. Yes! Carl Lewis. I'm coming home with you. Oh